10 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. Koningin Beatrix is lovend over Turkije. Tijdens het staatsbanket voor de Turkse president Gül en zijn vrouw... in het Koninklijk Paleis in Amsterdam noemden ze het land een voorbeeld voor velen. Uw land is een stabiele factor in een roerig gebied. Voor velen is uw land een inspiratie en een voorbeeld, zei de koningin. De Turkse president kwam vanochtend aan in Nederland voor een staatsbezoek van drie dagen. Het staat in teken van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. De koningin zei daarover, het is opmerkelijk dat in de 400 jaar die achter ons liggen, een periode waarin ons werelddeel zich uitputte in gewapende conflicten, de relaties tussen onze beide landen altijd vreedzaam zijn geweest. De productie van het Haagse hopje verhuist naar de Italiaanse stad Cremona. Daarmee komt een eind aan een eeuwenoude traditie, want het rademakersnoepje is 218 jaar in Nederland gemaakt. De hopjes werden in het begin in Den Haag gemaakt, later in fabrieken in Breda en Tellur en de laatste jaren in Sneek. De fabriek in Sneek is een paar maanden geleden overgenomen... door een Zweedse snoepfabrikant. Die wil de productie van de koffiesnoepjes onderbrengen... in een Italiaanse fabriek, waar andere zuigsnoepjes worden gemaakt. Het bedrijf wil daarmee geld besparen. Middelbare scholen vinden het onaanvaardbaar... dat hun koepelorganisatie, de VO-raad, financiële steun heeft toegezegd... bij de redding van scholengroep Amarantis. Vorige week werd bekend dat onderwijsreus Amarantis... die 55 scholen heeft in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland... wordt opgesplitst in vijf kleinere organisaties...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 In de loop van de dag buien. De dagen daarna geregeld buien, maximaal rond 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Een korte file door wegwerkzaamheden op de A12. Arnhem naar Utrecht. Tussen Maarsberg en Bunning 2 kilometer. Twee rijstoken zijn daar dicht. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Nee, kijk naar de laatste spannende... Oh.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 Tijdens de Week van het Testament met een van de deelnemende notarissen. Maak van uw afscheid een nieuw begin. Neem een goed doel op in uw testament. Kijk op goededoelen.nl Goedenavond, we zijn al even bezig met NOS Langs de Lijn. Vanwege de halve finale in de Champions League tussen Bayern München en Real Madrid. Nog een half uur te gaan. Johan Elsoff en Bas Tichelen. 1-1 is de stand na ruim een uur. Gezicht op onweer van Schweinsteiger die door Joep Heinkes naar de kant wordt gehaald. Müller, die dus nou ja, toch wel verrassend op de bank zat, mag er dan nu toch nog inkomen. Maar Schweinsteiger eruit, nou ja, dat doen toch niet zoveel trainers. En hij was er zelf duidelijk niet tevreden over. Robbe aan de bal vanaf de rechterkant van het veld. De drukte achterin bij Real is groot. Er komt een voorzet van Robbe die zwak is. Door Sergio Ramos kan worden weggekoppeld. Dan door Bayern weer wordt opgevangen. Robben onbedoeld verlengt die bal met het hoofd. Omdat eigenlijk Laam gewoon de bal plomp verloren tegen zijn hoofd aanschiet. Van, Bayern blijft, of van Real blijft er eentje gebaseerd op het veld liggen. Maar de aanval loopt door. Daar is Gomez. Daar is Casillas ook die de bal kwijt is. Maar die bal blijft liggen. En als Gomez de andere kant op stuitert. Is er van Bayern ook niemand meer om de rebound... Een, uh, nou ja, de bal een zetje te geven voor de rebound, dat had maar zo gekund. Maar dat uh, loopt dus niet zo af. En dan uh, gooit Casillas de bal maar buiten om een blessurebehandeling mogelijk te maken voor zijn ploeggenoot. Na 62 minuten blijft het dus 1-1. Dit was in ieder geval een kansje voor Gomez die dus een pasje te laat komt. Ja, zo zien we toch in een minuut tijd nu uh, drie, vier spelers die gewond raken. Want voordat uh, Gomez aan deze kans toekwam was het tot twee keer toe Luis Gustavo... Die eerst met gestrekt been op de bal Cristiano Ronaldo uitschakelde. Die bleef achter. Daarna verspeelde Bayern de bal. Kreeg Euzul die in bezit. En kwam diezelfde Luis Gustavo met zijn andere been gestrekt in. Toen op Euzel, ook Euzel bleef liggen. Scheidsrechter Howard Webb, die veel laat doorgaan, liet ook dit doorgaan. En uh, nu zijn beide spelers van Real Madrid behandeld. En staan ze inmiddels weer. Waar nu Benzema weg is aan de rechterkant van het veld. Benzema. Wurmt zich er langs aan de rechterkant. En krijgt hij de bal bijna voor het doel tot bij Cristiano Ronaldo. Maar bijna telt niet. En dus neemt Bayern weer over. Bayern dat meer en meer druk naar voren zal moeten zetten. En dat doet het nu via Luis Gustavo. Met grote passen aan de rechterkant van het veld. Veel beweging is er bij Gomez. Maar wat doet Luis Gustavo? Die wil zelf uithalen. Dan laat dat nou niet de persoon zijn... Die daarvoor normaal gesproken aangewezen wordt door zijn trainer. En dat zie je ook aan zijn schot. Schot wordt geblokt. En dus Real Madrid weer dat in deze minuut niet veel verder komt dan de lange bal naar voren. Die gemakkelijk te onderscheppen is. Moeder de invallen Kijkt om zich heen. Ziet hij aan de rechterkant de vrije mensen. Robben uh, Robben Robbe gaat er weer langs bij Contraal. Robben nu een keer een goede voorzet. Dat lukt maar half. Want met rechts raakt hij Contraal. de linksback dus. En wordt het weer een hoekschop. Hoekschop, daar gaat Robben tempo mee maken. In de 64ste minuut. 1-1 is het. Hij gaat er wel makkelijk langs, telkens Robben. Maar ook een keer moet dat aan de buitenkant. Omdat trouw weet dat het linkerbeen van Robben gevaarlijk is. En dat goed afschermt. De voorzetten met rechts zijn nog niet je dat. Maar leveren nu wel voor de tweede keer in de korte tijd Hoekschop op. Dan komt die bal van Robben. Daar is de keeper Casillas. Die bokst de bal weg uit zijn eigen doelmond. Dan komt hij op het hoofd van Kroos. Die kopt hem zomaar in de voeten bij Di Maria. Die dan vrij bruut van de bal wordt gezet door Laam. Die dan ook nog naar die scheidsrechter kijkt en zegt hier fluit je toch niet voor. Hij gaat er als een soort betonnen muur voor staan. Maakt zich breed en zegt uh, bedankt. Die Maria naar de kant, voorkomen terecht de vrije schop. En uh, die mag Real dan gaan nemen op de eigen helft in het voorbij gaan. Dat is dan wel leuk om te zien. Lacht Laam nog wat na met die Maria. Steekt dan nog maar een keer zijn handen omhoog naar de scheidsrechter en zegt nou wat doe ik nou eigenlijk. Hij krijgt er ook nog geel voor overigens. Dat is voor Laam overigens zonder gevolgen. Zo staat de tellen inmiddels wel op zes gele kaarten. Staan er ook vijf spelers op scherp. Waarvan er, oh nee, Müller staat er nu ook in. Maar zijn die allemaal nog niet op de bol geslingerd. Kortom, er zijn er vijf die op hun tellen moeten passen voor de volgende wedstrijd in Madrid volgende week. Maar voorlopig hebben zij nog geen probleem. Pepe paast en Pepe doet dat de diepte in. Maar de bal komt op het hoofd van Alaba. En zo neemt Bayern weer over. De kaarten zijn wel eerlijk verdeeld. Contraal, Alonso en Dia Maria bij Real Madrid... Badstuber, Robben en Laam dus aan de kant van Bayern München. Bayern München dat weer de aanval zoekt nu met Ribery. Ribery krijgt de bal lekker mee, haalt hem daarna even terug. Wil een vrije trap en krijgt die ook. Ja, het is opvallend om te zien dat uh, Webb, Howard Webb, de scheidsrechter, telkens even 1-2 seconden wacht voordat hij fluit. Daardoor ontstaan er voortdurend irritaties, omdat het lijkt alsof hij twijfelt. Maar hij wacht gewoon altijd even voordat hij dan uiteindelijk het uh, fluitsignaal laat klinken. Hier uh, lijkt het me overigens twijfelachtig of Ribéry echt geraakt wordt. Dat lijkt Arbeloa nu ook tegen hem te zeggen. Toneelspeler, dan ga je in het uh, theater. Ribéry knikt en gaat zich melden voor het doel, want wat nog staat is de vrije trap voor Bayern. Voor het doel de lange mensen mee naar voren. Waaronder dus Batstuber En wie heeft zich daar nog meer gemeld? Boateng als de vrije trap komt bij de tweede paal. Pepe een handje helpt en wordt het dan een hoekschop? Of wordt die hoekschop net voorkomen? Die hoekschop wordt net voorkomen. En dus een ingooi. Nee of toch? Toch een hoekschop. Bal is over de achterlijn geweest. En dus gaat Robben zich weer melden voor de volgende hoekschop. Komt serieus druk hoor. Nu van uh, Bayern München na 65 minuten 1-1 de stand Robben. Met een hoekschop waarbij hij weet dat Gomez in de lucht gevaarlijk is. Waarbij natuurlijk Gustavo mee is, maar waarbij Real de bal wegkopt. Dan moet hij opnieuw worden ingebracht. Benzema doet eigenlijk de rest. Blijft de bal toch weer even hangen. Ribéry wil graag schieten. Krijgt wel de bal, maar komt niet tot een schot. Alaba pikt op en moet dan de bal opnieuw in de buurt van dat strafhofgebied brengen. Dat lukt eigenlijk maar half. Dan rolt de bal er toch weer uit. Dan komt hij voor de voeten van Ribéry, maar die staat vrij ver van het doel. Schept de bal weer voor het doel. Op weg naar Gomez de bal. Uitverdediger van... Real is zwak, want de maaid over de bal. Dat lijkt me Euziel. Dan kan Robben de bal opnieuw inbrengen. Kopt Cohen trouw weg. Het lijkt er dus zomaar wat paniek te ontstaan bij Bayern. Komt de bal nadat. Uh, of bij Real? Nadat de bal door Bayern twee, drie keer wordt geraakt. Komt hij nog bijna voor de voeten van Robben. Maar komt hij uiteindelijk niet tot de schot. En kan aan de andere kant van het veld zelfs Benzema al een counter inluiden voor Real Madrid. De beste man aan de kant van Real Madrid is, vind ik, toch Benzema. Die uh, zijn duels wint, veel in uh, balbezit komt. En eigenlijk ook de belangrijkste was bij die 1-1. Nadat in eerste instantie de aanval verprutst leek te worden door Cristiano Ronaldo. Ook al op aangeven van Benzema. Bracht Benzema de bal opnieuw in. En scoorde uiteindelijk Euziel naar het terugleggen van Ronaldo. Daar dus ook de Fransman Karim Benzema. Belangrijk. Er zijn toch wel momenten geweest in het verleden waar veel twijfel was rond zijn kwaliteiten bij Real Madrid. Maar hij heeft nu toch daar de vorm van zijn leven wat dat betreft. bal teruggespeeld door Badstuber naar Neuer. Neuer. Kiest hij voor een lange bal? Jazeker. Ver op de helft van Real Madrid. Maar daar staat niemand. Omdat zelfs Robben niet bij die bal kan. Krijgt bijna uiteindelijk wel de bal terug. En moet het tempo gemaakt worden door Kroos. Kroos vindt Muller. Müller met een bal op Robben. Robben op zoek naar zijn linker toch. Robben, ja waar blijft de hulp? De hulp is er niet. Ja, is er altijd kritiek dat hij zelf gaat en altijd maar zelf gaat. Maar hier kan hij bijna niet anders. Wacht hij dan uiteindelijk toch op Alaba met de voorzet bij de tweede paal. Daar komt Müller in de buurt, weggekopt door Sergio Ramos. En dan dreigt de volgende hoekschop. Al steekt dan uiteindelijk Contrao zijn been uit. En heeft Robben de bal weer terug. Robben levert dan in bij Contrao. Maar Real komt er maar niet uit. Nu dan Benzema weer met een goede bal, met een hakbal op Cristiano Ronaldo. Die dan naar de grond wordt gewerkt. En dan. Uh, nee, zegt Webb. Weer geen vrije trap. Bij Real kijken ze elkaar aan van hoezo geen vrije trap. Maar Webb uh, zegt dat Ronaldo zich in dit geval aanstelde. En dus de volgende aanval van Bayern. Voorzet komt achter het doel terecht. En dus is deze aanval verloren. Marcelo staat klaar om in te vallen. Ja. En jij wilde vast hetzelfde doen. Nee, ja, ik had wel het gevoel dat Cristiano Ronaldo serieus een beetje over zijn eigen benen struikelde. Zo zie je maar dat je. Naar hetzelfde kan kijken en niet altijd hetzelfde hoeft te vinden. Hoe dan ook, 68 minuten gespeeld. Marcelo gaat komen en komt dan voor Eusil. En daarmee zijn de bedoelingen van eh, José Mourinho toch in ieder geval een beetje duidelijk. Natuurlijk zal er wat geschoven gaan worden. Dan kunnen we ervan uitgaan dat Trouw zich wat meer op het middenveld zal vestigen. Of misschien gaat Marcelo daar wel spelen, dat kan natuurlijk ook maar zo. Maar dat is in ieder geval de wissel. Eusil is eh, toch een beetje dre oet geweest. Van Madrid ook in deze wedstrijd wel weer. Dat is hij natuurlijk altijd. Hij wordt uiteraard, want ja, Duitser en niet van Bayern, uitgefloten. Dat is al eenmaal zo. En Marcelo komt dan voor hem in de plaats voor de resterende. 21 minuten in deze wedstrijd. En dan hebben we de twee met een boos gezicht naar de kant zien gaan. Aan de ene kant Schweinsteiger, die was niet blij. aan de andere kant Euziel die is ook niet blij. Marcelo dus voor hem in het elftal. Ik ben heel benieuwd wat Bayern allemaal nog durft... In deze wedstrijd in de resterende 20 minuten. 1-1 thuis tegen Real is niet genoeg. Dat weet eigenlijk iedereen. Maar in een counter lopen en 1-2 verliezen dan weet je zeker dat het voorbij is. Zo te zien gaan voorin Cristiano Ronaldo en Benzema naast elkaar spelen. En zal Di Maria daar dan achter gaan staan als Arbeloa Ribéry naar de grond heeft gewerkt. En Ribéry veel pijn heeft. Eens kijken of dat de aanstellerij is van Ribéry. Hij wordt wel geraakt. Het is een overtreding. Maar het geschreeuw. Je concludeert dat er pijn is, is overdreven van Ribery. Het eerste wat hij doet in het rol is naar de scheid kijken. Scheid kijken ja. En dan weet je hoe laat het is als een voetballer dat doet. Dan wil hij gewoon uh, graag een kaart. En nu staat Ribéry. En dan legt hij even uit aan <laughs> de man achter hem, Alaba, hoe hij de bal wil hebben of hoe hij geraakt werd. In ieder geval krijgt hij van Web te horen niet aanstellen. En uh, dat is terecht. Arbeloa zei het al eerder tegen hem: het is een theaterfiguur uh, die Ribéry kan geweldig voetballen. Maar dit soort. Uh, dingen heeft hij helaas ook. Bal voor het doel. Daar komt hij. Oh, Gomez krijgt de bal cadeau voor zijn voeten, maar plaatst en het die bal dan over. Dat was toch de kans voor uh, Bayern. Vrij trap scherp voor het doel. Wordt zwak verdedigd door Sergio Ramos, die in één keer een assist geeft eigenlijk aan Gomez. En uh, de man die het gehele seizoen toch bijna alles raak schiet, schiet nu over naast het doel van Casillas. De grootste kans voor Bayern.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 Van inmiddels alweer lang, lang geleden, 1977 en Rich Girl. De tijd begint te dringen voor de ploeg die deze wedstrijd nog heel graag wil winnen. En ik denk dat dat Bayern is, Bas. Ja, dat denk ik ook. 17 minuten nog te gaan. Want 1-1 uh, zal voor Bayern, nou ja, niet genoeg weet je nooit. Want uh, er kunnen gekke dingen gebeuren. Maar dat zal Bayern niet met een pleziergevoel naar Madrid afreizen, denk ik. Cristiano Ronaldo kopt vanaf de rechterkamer. Die bal wordt weggewerkt door Badstuber. Bayern zal ook weten dat het niet te veel risico's mag nemen. Want 1-2 kun je echt inpakken. Terwijl Müller wordt weggestuurd aan de linkerkant van het veld. Probeert langs Peppe te komen. Maar de Portugezen zet er een beetje voor. Zodat Bayern genoeg om moet nemen met een ingooi aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van Madrid. bal gaat helemaal terug naar de eigen helft. Waar Batschuber kan oppikken. Nou uh, is... Boateng wel wat doorgelopen. Die wil ook wel de bal. Maar die wordt overgeslagen. Die gaat naar Laam. Laam dan toch nog naar Boateng. Die staat in de middencirkel. Op de held van Real. En Paas in één keer. Dat is een hele aardige bal. En Ribéry die is ja, ja, dus uiteindelijk niet zo'n aardige bal. Want de bal is te hard. Ribéry is ook weer boos. Dat deze Paas net niet aankomt. Het was de Gustavo overigens. De Braziliaan die de Paas verstuurde. Maar hard. En een doeltrap voor Casillas. Die, want ja dat mag na 74 minuten dus geen haast meer heeft met deze stand. Ongeslagen is Real Madrid in deze Champions League. Bayern had trouwens de voorronde nodig om in de groepsfase terecht te komen. Dat vergeet eigenlijk bijna iedereen. De voorronde via Zurich. Daarna winst in de groep met Napoli, Manchester City en Villarreal. Sterke tegenstanders, daarin deed Bayern het goed. Daarna die moeilijke wedstrijd uit bij Basel. En die 7-0 thuis. En uiteindelijk nu dus via Marseille in deze halve finale Het is allemaal knap wat Bayern heeft gedaan in deze Champions League. Het is ook knap wat het in het eerste deel... Voor rust liet zien eigenlijk. In het laatste deel van de eerste helft bedoel ik waarin ook die viel. Maar nu moet het het achterste van zijn tong laten zien in deze wedstrijd. Om nog tot een resultaat te komen. Want Real Madrid heeft de zaken wat dat betreft aardig onder controle. Pepe. Heeft het bal bezit. Speelt in op Xabi Alonso. Robbie jaagt, maar kan niet aan de bal komen. Diepe bal van Xabi Alonso. Wordt onderschept. Luis Gustavo. Daar komt Bayern dan misschien. Als het tempo gemaakt moet worden. Dit is een stevige tackle van achter. Wat doet Howard Webb bij Sergio Ramos? Die uh, nog geen gele kaart te pakken heeft tot nu toe. En daar er natuurlijk nu wel een krijgt. Maar in de Nederlandse competitie durf ik te zeggen... dat het misschien wel een andere kleur had kunnen zijn. Want daar wordt voor dit soort overtredingen toch wat eerder richting de rode kaart gegaan. Misschien ben ik te voorbarig. We zullen zo meteen in de herhaling gaan zien hoe het echt zit. Maar het inkomen van Sergio Ramos ja, is toch wel erg hard en van achter op de spelen. Dit was ooit internationaal ook gewoon rood. Sergio Ramos krijgt gewoon geel van Web. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Zeker eh, omdat wij met Nederlandse ogen kijken, denk ik dat iedere Nederlandse scheidsrechter hier wel rood zou hebben getrokken. Maar Web doet dat niet. En dat komt Real goed uit, want het is zo nog 11 tegen 11. En op het scorebord 1 tegen 1. Balbezit voor Bayern als de vrije schop is genomen. Muller laat zich door Xabi Alonso van de bal zetten. Dat wil hij, want het is daar te druk. En een ingooi is dan het deel van Bayern. Die kan genomen worden door Laam. Kort 1 2 Laam krijgt de bal terug. Zou een voorzet moeten geven. Houdt in. Glijdt weg. Tegenstander Fabio Cohen glijdt ook weg. Dan gaat de bal opnieuw over de zeilen. En dan mag Bayern daar opnieuw een ingooi gaan nemen. Die... Is nu dicht bij de achterlijn. De bal gaat naar Ribéry. Die glijdt ook weg. Dan wordt de bal opgepikt door Kroos. Die glijdt ook weg. En dan kan Real uitverdedigen. Dat gaat niet van harte. Kroos, goede kapbeweging. Wil dan schieten. Maar dan wordt het schot gekraakt. En neemt Real over. Real loert op de mogelijkheden om een counter te plaatsen. Zo in dat laatste kwartier. Want er komen natuurlijk momenten dat dat een keer gaat gebeuren. Dat Bayern de bal verliest. En niet in staat is om dat gaande weg te herstellen. Ja, Cristiano Ronaldo maakt kennis met Howard Webb. Waarvan wij al wisten dat hij... Ja... Uh, uh, uh, uh, toch vaak wel laat doorgaan bij stevige duels. En niet snel de rode kaart uh, trekt. Dat zagen we zojuist bij Sergio Ramos. Maar dat hebben we ook eerder gezien op een wereldkampioenschap voetbal. Met een uh, lichte overtreding van Nigel de Jong. Op de hier in het veld staande Xabi Alonso. Waar uh, Cristiano Ronaldo zich nu boos maakt richting de scheidsrechter. Omdat er weer niet gefloten wordt in zijn voordeel. En Bayern verder kan. Gomez gezocht, niet gevonden. En Gomez krijgt dan wel een vrije trap tegen vanwege duwen in dat duel. Doet en trekt graag Mario Gomez. En nu uh, duwt hij dan licht bovendien een uh, been erg hoog in het gezicht van Sergio Ramos. Dus een vrije trap voor Real Madrid. Dat langzaam zal proberen de tijd uit te spelen. Tijd tikt in het voordeel van de Spanjaarden. Mourinho kijkt er gespannen bij. Met nog een uh, minuut of twaalf te gaan. Komt er een wissel aan. En Bas gaat vertellen wie dat is. Ja, Higuain. Dat is natuurlijk ook niet zo gek dat hij nog een uh, kansje krijgt in deze wedstrijd. Voor de laatste 13 minuten. Al was het maar dat je dan voorin wat vers bloed hebt. Terwijl Benzema een bal probeert door te koppen. Maar daar niet in slaagt. Dan neemt Bayern weer over. En Robben. Ja, die belandt een beetje in de... Problemen omdat hij een bal wil verlengen en eigenlijk uh, verstrikt raakt in zijn tegenstander Fabio cohen Daar wordt geen overtreding in gezien. Dat lijkt me overigens terecht. En zo kan Real weer overnemen via Cristiano Ronaldo aan de rechterkant van het veld. Marcelo de invallen glijdt weg. Waarom glijdt iedereen ineens weg de laatste paar minuten? Is. Ja, aan de linkerkant van het veld. Dat is een ongelofelijke logische verklaring. 12 minuten nog te gaan. Tijd voor de winterbanden in uh, München bij Bayern Madrid. 1-1 uh, de stad. Kijk, kijk en naar zit het veld, uh, Bas. Het uh, wordt niet beter. Nee, het, nee. Wordt, uh, sterk nog, het wordt gewoon slecht zelfs. En uh, dat verklaart dus dat veel spelers daar nu last van hebben. Het wordt ook qua uh, slijdings nogal wat een en ander ingezet. En het wordt trouwens ook een vriendelijke. Xabi Alonso is nu uh, weer bezig met Ribery. Weer Ribery. Ze vinden bij Real Madrid dat hij... Telkens valt en zich telkens aanstelt. Arbeloa gaat er nu ook weer bij staan. Die heeft het al een paar keer gemeld. Ribéry, zoals gezegd, is ook een toneelspeler en laat zich nu weer vallen. Het begint nu wel behoorlijk irritant te worden. Vooral omdat je bij dit soort spelers weet dat ze zo goed kunnen voetballen. Waarom dan iedere keer dit irritante gedrag als hier uiteindelijk een andere wissel komt? Het is Granero die in het veld komt voor Angel Di Maria. Grappig is dat Higuaín. Daar even klaar stond, maar nu het trainingsjack weer heeft aangedaan. En dan kiest hij dus toch voor Granero en niet voor Higuain. Ik denk dat Di Maria naar de kant gaat. En dit is een wat uh, uh, ja, uh, meer een wissel voor iemand die op het middenveld uh, wat meer voor de openingen naar voren kan zorgen via Granero. En dan kiezen ze nu dus helemaal voor de snelheid van vooral Cristiano Ronaldo voorin. En gaat het puur op de counter nu bij Real Madrid in de laatste 10 minuten van deze wedstrijd. balbezit voor Bayern weer. Centrale achterin. Badstube. Die met nog 10 minuten op de klok de bal breed schuift. Dan komt Kroos hem maar eens halen. Nou ja, wat heet halen? Die hem weer terug op Badstube. En dan toch maar weer Kroos. Die staat op de middenlijn. Wordt nu door Benzema opgevangen en speelt de bal ook weer terug. Zo komt Bayern natuurlijk geen steek verder. Dat vinden ze bij Madrid prima. Aan de andere kant Boateng. Boateng laam. En Laam dan weer terug naar Boateng. Real Madrid heeft de zaakjes, maar dat hebben we al een aantal keer geconstateerd, redelijk onder controle. Er zijn kansjes geweest. Kopballetje van Gomez hadden we geloof ik nog niet genoemd na een aardige voorzet vanaf de rechterkant. Balletje ging er wel een meter of anderhalf over. En nu uh, wordt de diepte gezocht aan de linkerkant voor Bayern. Maar daar verdedigt Arbeloa. Die wacht eigenlijk terwijl hij het lichaam erin draait. Heel handig op een duwtje dat ook komt van Mario Gomez. Gaat dan... Gewilligd naar de grond en dat betekent dat Real weer een vrije schop gekregen heeft en dus de bal weer terug heeft. Zo tikt de klok inmiddels behoorlijk in het nadeel van Bayern München dat op 1-1 staat in de Allianz Arena met nog maar 9,5 minuut officiële speeltijd tegen Madrid. De bal gaat richting Ronaldo die niet bij kan. Wat doet met Boateng. Die duw levert uiteindelijk Cristiano Ronaldo niets op. En de bal zit dus achterin voor Badstoebe. Die inspeelt op Luis Gustavo. Die draait in één keer open en versnelt. Dit is goed wat uh, Bayern doet. Als de bal naar de linkerkant gaat, naar Alaba. Alaba is snel aan de bal. Alaba passeert er nog één. en voorzet wordt aangeraakt. En dus een hoekschop voor Bayern. Goede speler toch hoor. Die uh, Alaba die, dacht ik, maar ik weet het niet helemaal zeker, doorbrak bij uh, Louis van ja, Gaal. Ja, klopt zeker. Bij hem. Uh, Bayern... En dat heeft Van Gaal, dat zal hij zelf ook vinden, goed gezien. <laughs> Want uh, het is een van de betere aan de kant van Bayern München, deze linksback. Badstuber is mee naar voren bij de hoekschop in de 82e minuut. 1-1 stand. Als Bad Stuber ook bereikt wordt, bal gaat ook langs uh, Boateng. En Luis Gustavo, Robbe speelt terug in... Naar wie? Ja, daar is Laam helemaal terug. Dat is de verkeerde kant op eigenlijk. Als Boateng dan maar gewoon een peer naar voren geeft in de hoop dat iemand er tegenaan loopt. Dat doet niemand bij Bayern en dus kan Real counteren. Maar Benzema is ook slordig. Net als Laam tegen Marcelo op. Ja, vermoeidheid slaat nu ook toe. Als de klok verder tikt, 82e minuut. Bayern moet en zal nu alles gaan geven op die ene treffer die nodig is. En Rie kan het gaan doen. Legt daar Robben niet. Oh, wat een kans voor Bayern. En dan appel voor Hens. Bij de official achter het doel, maar die wil ook van iets weten. Er gebeurt nu van alles. Maar het belangrijkste is dat Ribery in samenspraak met Robben een enorme kans om zeep helpt. Ja, dat is waar het allemaal mee begint. En als Real dan wil uitverdedigen, komt die bal uh, via Coentrouw. Die hem wil wegtrappen. Die schiet nou, een plomp verloren tegen. Dan wel de borst, dan wel de hand van Pepe aan. Maar zou het al de hand zijn geweest. Dan kan je dat Pepe niet kwalijk nemen. Dus wordt het terecht niet voor gefloten. Natuurlijk is Bayern boos, dat mag best. Maar een... Overtreding of een penalty was dit niet waard. Acht minuten nog te gaan, maar naar de goede actie van Ribery Die me dan aan de kant van Bayern eigenlijk nog het beste bevalt. Omdat hij in ieder geval het gevaarlijkst van allemaal is, los van zijn goal. Dat uh, was in ieder geval weer een lichtpuntje, maar het heeft dus uiteindelijk weinig opgeleverd. Nu aan de andere kant, Cristiano Ronaldo is weg. Zoek contact met Benzema. De linkerkant komt Marcelo mee, maar er wordt geschoten door Granero. Dat schot wordt geblokt. Granero, de nieuwe man, die dus uh, komt vanaf het middenveld. En dan kan Bayern weer overnemen. Is er nog kracht? Is er nog bij Kroos de energie om te gaan op de linkervleugel. Het lijkt erop dat hij een beetje op is. En de bal via Arbeloa uiteindelijk over de zijlijn speelt. Zo krijgt Bayern in ieder geval nog een ingooi. Ja, met dat uh, uh, wel of niet moment van zo even. Het was over zo'n bal tegen de borst van Peppe. Ging uh, Ribéry naar de man achter het doel. Dat is uh, dus de extra scheidsrechter. Martin Atkinson in dit geval. Het is maar goed dat hij het in dit keer goed zag. Want die heeft al een lastig weekend achter de rug. Door een doelpunt van uh, Chelsea goed te keuren. Een veelbesproken moment in Engeland. Chelsea Spurs, halve finale, F.A. cup Bal uh, was niet achter de lijn, maar Atkinson vond van wel. En als hij dan dit moment er ook nog overheen zou krijgen, dan zou hij zeker niet de leukste week uit zijn leven hebben. Maar dit zag hij dus goed. Wijn komt nu alsnog, heeft uh, wat rek- en strek-oefeningen gedaan. Wat langer dan dat hij van plan was. En Benzema leeg gestreden. De man die dus belangrijk was bij de 1-1 die gemaakt werd. Door Ozil nu naar de kant Higuain. Daar komt hij. En als je kijkt naar de cijfers van Higuain. Die zijn toch ook indrukwekkend hoor. Dit seizoen drie goals in de Champions League. Dat valt nog mee. Maar 21 in La Liga. Ook hij doet dus rustig mee met de doelpuntenmachine die Real Madrid heet. Want Real maakt er in de competitie 107. En dat is best veel. Ja, ik ken één speler die heeft dit seizoen 103 gemaakt in zijn eentje. Maar dat is mijn buurjongetje die is vijf. Dus ik denk dat dat niet... Eh, 103? Telt. 103 in één seizoen. Dat gaat een hele grote worden. Balbezit voor Bayern, die op het middenveld proberen via Gustavo op te bouwen. Maar Gustavo wordt vastgehouden door Granero. Real is uitgewisseld nu, zes minuten voor tijd. Als Bayern heel graag zou willen, zou het nog twee keer mogen wisselen. Maar de vraag is of ze dat willen. Zes minuten nog te gaan, balbezit voor de Duitsers. Terwijl de trainers langs de kant nu gebaren staan de ploeg aanwijzingen te geven. De bal gaat terug naar Neuer. Neuer opent naar de linkerkant naar Bad Badstube. Badstuber kan wat meters maken, er is in de middenlijn. Kroos loopt bij de bal weg. Gustavo ontvangt. Wordt dan opgebracht door Granero. Speelt de bal weer terug naar Bart Stube, die nu de middenlijn oversteekt. Maar kijkt en kijkt en kijkt. Kan niet diep. Moet terug. Moet teruglopen. Moet zelfs helemaal terugpazen nu naar de keeper die zijn strafschopgebied uit moet. Dat oogt allemaal wat En Nooyen geeft dan de bal een ram naar voren op goed geluk. En uh, dat geluk heeft hij niet, omdat Marcelo er even tussen zit. Toch neemt Bayern nu weer over met uh, de bal aan de rechterkant. Waar Ribéry zich nu uh, steeds centraler heeft gemeld. En Robben, Robben, nou doe het eens een keer. Want uh, wat hebben we Robben eigenlijk weinig gezien. Ook in deze tweede helft. Laam nu, Laam druk van Bayern München. Voorzet Laam, kopbal in de handen van Casillas. Kopbal van Gomez. Maar daar hoeft uh, Casillas uiteindelijk niet van te schrikken. Want hij ziet dat de bal recht op hem afkomt. Goede actie van Laam. Vanaf rechts met de links voorgegeven. Kopbal is eigenlijk prima ook vanaf een meter of twaalf. Maar recht op de doelman af. Casillas, goede doelman natuurlijk van Real Madrid. Die hier eh, nauwelijks in actie hoeft te komen. Hij moet de bal pakken en hij pakt hem rustig. Goede kopbal eh, inderdaad van Gomez die dat dan twee keer doet. Twee keer op aangeven van de Laam in de voorbije minuten. Die dus eh, zijn steentje wat dat betreft wel bijdraagt. En nu paast. Maar ja, dit is een paas in niemands land. En als er al iemand woont is het Pepe die zegt die is voor mij... En die kan de bal nog weer naar voren spelen naar Granero. Krijgt een tikje van Gustavo, vrije schop. Metertje voor de middenlijn met nog maar vier officiële minuten te gaan. Bayern 1, Real Madrid 1. Na 17 minuten Ribéry 1-0. Na 53 minuten Euziel met een integertje 1-1 op aangeven van Cristiano Ronaldo. Naar die merkwaardige Madrileense aanval. Terwijl nu aan de kant van de Duitsers moet worden weggekopt door Boateng. Die doet dat naar behoren trouwens. Dan neemt Laam de bal weer over aan de rechterkant. Dan speelt hij hem terug naar Boateng. Real zet de tegenstander nog maar eens onder druk. Stoort, dan komt er een diepe bal. Dat willen ze bij Real blijkbaar graag, dat Bayern dat in ieder geval doet. Opgepikt door Kroos, maar die staat nog op de eigen helft. Stuurt nu Alaba weg aan de linkerkant. Bal is te ver, te hard. De struikelen er drie, er blijven er ook een paar staan. Onder wie Müller, müller Gomez. daar komt Gomez. Oh. Net niet, net niet. komt hij bij de bal. Hij gaat naar de grond in het strafroepgebied. Tussen drie verdedigers van Real in. En zegt dan, hé... Hey, was dit geen strafschop? dan is het keihard 11 meter, maar niemand die hem verstaat. <laughs> en ik denk ook overigens dat het geen 11 meter was. Want uh, ik dacht dat de bal gespeeld werd. En hij kijkt dus weer naar Martin Actensen. Wordt de bal gespeeld door Sergio Ramos? Jazeker. Daarna komt Controuwen nog wel wat onhandig in achterop. Bij Gomez, maar het gaat om de bal. En die bal werd gespeeld inderdaad door Sergio Ramos. Geen strafschop. En dan kan die Gomez rammen en schreeuwen wat hij wil. Maar hij heeft ongelijk met nog drie minuten officieel te gaan. Er komen dus een minuut of drie bij voor Bayern... Dat zowel wat uh, dichterbij is geweest met twee keer Gomez. één keer de kopbal en nu dus die solo-actie in het strafschopgebied. Balbezit is er voor de tegenstander. Voor uh, Real Madrid dus dat uh, de tijd neemt via Xabi Alonso. En gaat proberen de bal in de ploeg te houden. Xabi Alonso nu toch met een lange bal naar voren. Wie kan erbij? Niemand van uh, Real Madrid. Maar Alaba loopt daar even te klungelen. En dan wordt het denk ik nog een hoekschop. Jazeker. En dat uh, kan Alaba zichzelf dan kwalijk nemen. Want die staat in eerste instantie verkeerd. Moet hij het corrigeren en geeft hij dus een hoekschop weg. Dan zit de 88ste minuut er bijna op. Over een seconde of 10. 1-1 de stand door een doelpunt van Euziel In de tweede helft werd het 1-1. En de goal van Ribéry in de eerste helft. Als Pepe mee naar voren is, ook Sergio Ramos mee naar voren. Het zou wat zijn als Real er ook nog met overwinning vandoor gaat in München. Kan zomaar, maar Neuer grijpt goed in en maakt haast. En wat kan Bayern dan nog met de snelheid voorin? Natuurlijk met Robben en Ribéry. Dat zijn de twee die bij Hoekschoppen tegen, bij Bayern altijd voorin blijven staan. Maar Ribéry kan niet veel meer dan in de breedte lopen en de bal in bezit houden. Nu Robbe aangespeeld, maar die staat alweer te hoogte van de middenlijn. Waar hij eigenlijk van voren weer terug naar achter is komen teruglopen. Zo houdt Bayern wel de bal, maar is de angel uit de aanval. Zou er al een angel gezeten hebben trouwens. 90 seconden nog over van de officiële speeltijd. Balbezit voor Boateng. Boateng breed naar Badstuber. Real wacht nu wel zeg maar, met de voorste lijn af. Rond de middellijn kan er geopend worden door Bayern aan de rechterkant van het veld Laam geeft de bal mee aan Ribery die even aan de rechterkant opduikt. Robben in het centrum Ribery buitenom bij zijn tegenstander nog een schijnbeweging, dan halt houden, dan weer naar binnen, dan de bal terugleggen voor Laam. Moet hij dan weer de voorzet geven zoals zo even? Die wilde dan bij Coentrau nog wel langs trouw hapt. Dat is niet handig. Laam is er voorbij. Laam met de voorzet en van dichtbij ja. gelijkmaker Gomez. Hij is er een paar keer dichtbij geweest en zoals het hoort bij Duitsers. Ik zeg gelijkmaker. Het is 2-1 natuurlijk voor Bayern München. Zoals het hoort bij Duitsers gebeurt het in de slotfase. Gomez maakt 2-1 in het duel met Real Madrid. Hij is er een paar keer dichtbij geweest en elke keer was Laam de aangever. Een paar keer geprobeerd met het hoofd, toen het net niet. En, en Trouw zal zich deze treffer aanrekenen omdat hij zich wel heel makkelijk voorbij laat lopen door Laam. De voorzet is laag, bij de eerste paal gaat Robben nog naar de grond. Maar bij de tweede paal, of eigenlijk midden voor het doel, staat Gomez. Die is gewoon eerder dan Arbeloa bij de bal en tikt hem achter Casillas. Het is 2-1 voor Bayern München tegen Real Madrid. En dat plaatst de wedstrijdpotsing in een totaal ander perspectief. Ja, het mooie is, hij maakt bij het juichen ook nog die beweging van een stierenvechter. Maar als de stier op hem afkomt, dat juichen, dat kennen ze in Spanje natuurlijk helemaal. Hij heeft over zijn Spaanse achtergrond, deze Mario Gomez... En doet hier de Spanjaar de pijn op een Duitse manier. In de laatste minuut van de officiële speeltijd dus scoren 2-1. Drie minuten gaat uh, er nu uh, bij komen. Drie minuten zijn nu ingegaan. En wat kan Real dan nog? Dit maakte de return natuurlijk een stuk interessanter. Want bij 1-1 hadden we toch kunnen zeggen dat Real opperfavoriet was straks in Madrid. Maar nu moet de ploeg van Mourinho dus echt aan de bak. Volgende week woensdag. Ook te horen bij uh, langs de lijn bij Radio 1 de return. Alle halve finales van de Champions League zijn op deze zender te horen. Wat dat betreft kunt u hier terecht voor topvoetbal in Europa. Maar op bezit voor Bayern komt er dan nog meer uit. Met Gomez aan de rechterkant van het veld. Terug naar Robben. Robben heeft nog wel zin. Robben, 91ste minuut. Robben, wacht hij? Of gaat hij zelf? Wat doet hij? Robben daagt een beetje uit. Heeft zijn maatje Ribéry bij zich aan die kant. Ribéry gaat ook uitdagen. Ja, ze hebben nu vertrouwen bij Bayern. Want Ribéry gaat er daar bijna langs. Maar uh, komt er niet langs omdat Contrao nu wel goed ingrijpt. En uh, ja, dit is helemaal apart wat die Sergio Ramos doet. Die is er helemaal zat en schiet expres tegen een tegenstander aan. Opmerkelijk. Balbezit voor Cristiano Ronaldo, ook van de bal gezet. Ja, en dan is er uh, gefloten. Maar al voor een eerdere overtreding, denk ik, die gemaakt wordt op uh, Higuain. Higuain krijgt nu geel. Waarom dat is, is me eerlijk gezegd een raadsel. Later. Waarschijnlijk omdat hij vraagt om een kaart voor de man die... Cristiano Ronaldo ondersteboven loopt. Dat uh, was Boateng overigens. Maar volgens mij wordt er gefloten omdat er al een overtreding was gemaakt op Higuain. Die krijgt daarvoor dus een vrij schot, Maar ook Geel. Misschien dat hij wilde dat zijn tegenstander Geel kreeg. Hoe dan ook hij krijgt hem. Dat kan hij dus hebben. Want alle mensen die op scherf staan hebben geen kaart gekregen. De vrij schot wordt genomen. Komt in de handen van Neuer. De bal die lang onderweg is van Xabi Alonso. Kan door de keeper van Bayern makkelijk worden gepakt. In het strafschopgebied van Bayern. Dat helpt wel trouwens als je keeper bent en je pakt daar een bal. Want dan mag het in ieder geval. En nu heeft Nooier ineens geen haast meer. 92 minuten op de klok. Dat betekent dat we nog een minuutje te gaan hebben in deze wedstrijd. Waarin Gomez dus in de laatste minuut van de officiële speeltijd de bal achter Casillas tikt. Na een goede voorzet van Laam. Die echt belangrijk is hoor. Die en aanvoeren. Dat wist hij natuurlijk al een poosje. Maar hij heeft het deze wedstrijd ook wel een paar keer laten zien. En Gomez zoals het een echte spits betaamt. Zeker als je uit Duitsland komt. Dan hoor je daar op dat moment te zijn. Ja, wat uh, voor ons Nederlanders hoopvol is, is dat uh, Contraal toch voortdurend voorbijgelopen wordt als linksback aan die kant. Die heb ik wel eens betere wedstrijden zien spelen. Maar, maar wel het als aan je... de buitenkant steeds. Ja, nou ja, uh, dan, uh, ik werd van Marwijk wel gezien, denk ik. Ja, stel dat Afelij fit is. Maar goed, dat, uh, daar kunnen we later over uh, discussiëren. dat ga jij dan vooral doen. <laughs> als uh, volger van het Nederlands Elftal. Als er een volgend moment is. En uh, wat is daar gebeurd? Marcelo. Marcelo heeft een enorme schop uitgedeeld en nu is het uh, mat op het veld. Komt uh, zelfs de assistentscheidsrechter het veld in om de spelers uit elkaar te halen. Maar Webb moet maar één ding doen en dat is Marcelo bij zich roepen om uh, de Braziliaan een kaart te gaan geven. En wat wordt dan de kleur van die kaart? Naar nou, de schop die hij heeft uitgedeeld aan Müller. Hij uh, kijkt naar Müller. Ja, dat uh, gaat inmiddels wel weer, want die staat en krabbelt op. Dat uh, zegt dus ook dat die zich een beetje heeft aangesteld. En de kaart voor Marcelo zal dan geel gaan worden, vermoed ik. Want uh, hij staat nog altijd in het veld en dat had gewoon rood moeten zijn. Want hij schopt gewoon tegen de knie van Muller die zich er inderdaad wel ietsje aanstelt. Maar wat uh, doet hij Marcelo, waarom doet hij dat als de bal lang weg is, gewoon op die manier een schop uitdelen. Maar van Howard Webb was al één ding duidelijk vanavond. Die was van alles van plan, behalve het uitdelen van een rode kaart. Ja, als je een goede scheidsrechter bent, dan uh, kun je van alles voornemen. door je hier gewoon rood te geven. Geen bal in de buurt, slotfase van de wedstrijd of die schot. Gewoon blind de tegenstander werkelijk helemaal ondersteboven. Dan kan je als scheidsrechter maar één ding doen. En dan hebben we al eerder een moment gehad waarvan wij zeiden... is dat eigenlijk geen rood, maar in dit geval was het wel heel duidelijk. Dat is gewoon slecht gefloten. Dat hoort zo'n scheidsrechter beter te doen. En dat doet hij niet. En daarom fluit hij de halve finale en niet de finale. Zullen we maar zeggen, na 24 minuten, Bayern Real is 2-1. Müller staat wel weer, want ja, daar valt de schade eigenlijk ook wel mee. Neuer geeft nog een uh, lel tegen de bal. En dan zegt Web: we stoppen ermee. Bayern verslaat Real Madrid met 2-1. Omdat Gomez in de laatste minuut een goal maakt. En de bal achter Casillas krijgt. Dat geeft de wedstrijd in zoverre glans dat de return daardoor plotseling een stuk aangenamer lijkt op voorhand. De return die woensdag is, morgen over week, over acht dagen in Madrid. Het was een wedstrijd die lang op gang moest komen waarin uiteindelijk toch weer voldoende is gebeurd. Waarbij Ribery, Euziel en Gomez de goals maakten. En daarmee zullen we het dan moeten doen. Acht dagen vooruit kijken naar de volgende. Hoewel morgen ook alweer gewoon Chelsea en Barcelona tegen elkaar. Maar deze is voorbij. 2-1 voor Bayern. Een bas... Met, met ja. alle respect voor de wedstrijd van vanavond, die uiteindelijk toch best leuk was. Wat mij het meest is bijgebleven van deze avond zijn die 103 doelpunten van dat buurjongetje van jou van vijf. <lacht> um, uh, Barcelona en Manchester United hebben inmiddels gebeld. Die hebben belangstelling. Kan jij iets meer prijs geven? Nou, weinig. Hij voetbal bij Kampong in Utrecht, dat kan ik erbij zeggen. Dat is ah. het enige wat ik, wat ik erover kan toevoegen. Ik, en, en Hij heet al... Jeden. Ik heb overigens vermoeden dat het ah. gewoon een doeltje in de tuin nee. is bij Bas. Nee, nee, nee. nee, nee. Hij, is, hij doet het officieel in clubverband en hij, is, uh, hij kan echt wel wat. Maar uh, iedereen kan eens een keer komen kijken. Moet je zaterdagochtend, ook als het regent, heel vroeg je bed uit. <laughs> Oké, okay, gaan we doen. Houd ons op de hoogte, Bas. Bas Tegeler, Jeroen Alshof, dank je wel. En inderdaad, morgen is al de volgende halve finale... Chelsea tegen Barcelona en daarover beschouwen wij voor na Riem. En wat ontzettend jammer dat ze ermee opgehouden zijn. REM met Losing My Religion. Morgen wordt in Londen de tweede halve finale van de Champions League gespeeld. Chelsea tegen Barcelona. Een herhaling van een wedstrijd van drie jaar geleden. Van een halve finale van drie jaar geleden. Toen de Spanjaarden in Engeland een 1-1 uit het vuur sleepten. En door de 0-0 in Spanje was toen de treffer van Iniesta beslissend. Op het hoofd van Terry. Messi. Iniesta! Iniesta! Oh, ho, ho. Dat gebeurt toch! Oh, mijn beschouwingen. Weg. Iniesta schiet Barcelona naar Rome. Ja, toen was Frank Snoeks zijn verslaggever. Morgen is dat Jeroen Grutter. Jeroen, goedenavond vanuit Londen. Goedenavond. Uh, die dubbele ontmoeting van 2009, het is nog maar drie jaar geleden. Maar is die in enig opzicht nog te vergelijken met de ontmoeting van nu? Ja, in heel veel opzichten zelfs. Ik zal je zeggen waarom eh, bijna alle spelers die er toen bij betrokken waren, die zijn er nu weer bij betrokken. Als je de selecties naast elkaar legt, dan zie je heel veel overeenkomsten, zowel bij Chelsea als bij Barcelona. En eigenlijk met eh, denkbeeldige grote rode letters, zie je op de muur van Stamford Bridge heel groot het woord revanche geschreven. Hm. Ze willen vaak. Ja, maar je snapt wat ik bedoel natuurlijk, hè? want de beide ploegen staan er wel wat anders voor dan toen. Nou ja, je kunt van Chelsea zeggen dat ze op dat moment eigenlijk op uh, de toppen van hun kunnen waren. Die generatie uh, spelers die er uh, dus nu ook nog steeds is. Uh, is uh, in de loop der jaren uh, niet heel veel beter op geworden. En uh, Barcelona natuurlijk wel uh, is uitgegroeid tot het uh, beste voetbalteam ter wereld. Het beste voetbalteam alle tijden misschien wel zelfs. Maar goed, het is toch weer een momentopname. Hè? En als je kijkt naar, naar Chelsea, die ploeg die heeft een, een dramatisch seizoen gehad. Totdat trainer Villas-Boas werd ontslagen en uh, die Matteo het overnam, uh, is er plotseling uh, heel veel gewonnen, is het geloof teruggekeerd. En, en Barcelona, ja natuurlijk, die ploeg draait hartstikke goed en heeft uh, in Messi uh, de, de beste voetballer ter wereld uh, in het Elftal. Maar ja, het moet allemaal nog wel weer even gebeuren. En, en Guardiola zei vandaag ook niet voor niets tijdens de persconferentie dat hij toch wel echt uh, al behoorlijk heeft zitten puzzelen over hoe er gevoetbald moet gaan worden morgen. En uh, dat het echt lastig kan gaan worden, zeker uh, in deze eerste wedstrijd. Ja, laten we even bij de ploegen bij de kop pakken. Want je zei het al, Chelsea, het heeft een heel moeilijk seizoen... maar het krabbelt dan wat op sinds die trainerswissel. Wat is daar veranderd, behalve dan dat ze meer winnen? Nou, met name is het uh, respect voor de manager nu. Uh, Villas Boas uh, is begin dit seizoen begonnen aan een project... en het project moest ertoe leiden dat Chelsea ook... Behalve krachtvoetbal, aantrekkelijk voetbal zou gaan spelen, aanvallend voetbal, eh, driehoekjes, combinaties, eh, mooie acties. En eh, om dat te bereiken moest de club eigenlijk afscheid nemen van de mensen die het eh, de loop der jaren hebben bepaald. En dan heb ik het over Lampard, over John Terry, eh, gewoon de oude garden, drokbaar. En eh, die jongens die vonden dat A niet leuk en B voelden zich eh, niet helemaal serieus genomen. En die hebben toch enigszins uh, de kont tegen de krip gegooid. Zij gaan muiten en uh, dat heeft tot, uh, tot slechte resultaten geleid. En die Matteo heeft het eigenlijk heel slim gedaan, hè. De, de voormalige assistent van Villas-Boas. Die heeft de jongens uh, weer uh, het respect gegeven dat ze eigenlijk wilden hebben. En uh, sindsdien uh, waait er gewoon een andere wind uh, hier uh, op Stamford Bridge. En zijn de resultaten automatisch ook teruggekomen... omdat ze er alles voor geven om eigenlijk te vechten voor een laatste kans op het winnen van de Champions League. Want dat is toch wel de prijs die heel erg ontbreekt hier. De prijs die ook altijd het, het, het meest is begeerd door Roman Abramovic. En nu komt er toch plotseling een kans... die niemand meer voor mogelijkheid heeft gehouden ja. eerder dit seizoen. Ja, en dan zou het zomaar kunnen... als je eventjes heel positief wil denken voor Chelsea... dat het toch nog een geweldig seizoen wordt. Want FA cup finale en nog steeds um, in de Champions League. Maar ja, dan komt Barcelona op bezoek. Heeft men er echt vertrouwen in daar in Londen? Nou ja, echt vertrouwen... dan um, dat moet je diep in de harten van de spelers gaan kijken. En uh, dat kan ik niet. Um, ik vind wel dat... Uh, uh, ...je wel met enig vertrouwen zo'n wedstrijd tegemoet moet treden. Anders dan, dan moet je er helemaal niet aan beginnen. En het is natuurlijk wel een vechtmachine, hè. Zegt het ploeg die tot de tanden toe bewapend is... ...en zichzelf echt kan overtreffen op een bepaalde avond. Nou, misschien is morgen wel zo'n avond. Maar ja, je zegt het zelf ook. Barcelona komt op bezoek en die ploeg is, is nauwelijks te kloppen. Er zijn we wat, wat feiten erop nageslagen. In de laatste 62 wedstrijden twee nederlagen. Ja, dat zijn hm. ongelofelijke cijfers natuurlijk. Onwaarschijnlijk. Ja, je, je zegt, ik kan niet in de, in, de, in de hoofden van de spelers kruipen natuurlijk... maar eh, kranten zullen er bol van staan. Wat is de algemene opinie in de Engelse bladen? Ja, nou ja, toch wel. Ja, eigenlijk wat we al besproken hebben, dat het, dat het mogelijk is... maar dat het heel moeilijk zal worden. Uh, er wordt inderdaad met heel veel respect over Barcelona gesproken. En, uh, en, en toch ook wordt die wedstrijd van, uh, van drie jaar geleden teruggehaald. Want eigenlijk... Uh, ...stond Chelsea toen op het punt om uh, de finale uh, uh, binnen te treden. En hadden ze te maken met een scheidsrechter die die avond weigerde om een penalty te geven... ...terwijl ze daar een paar keer uh, aanspraak op mochten maken. en uh, Ze zijn eigenlijk geklopt door die goal van Iniesta diep in blessuretijd, anders was er niets aan de hand geweest. Ja. En als je kijkt, dat was een van... Uh, want het, ze hebben veel tegen elkaar gespeeld hè, het laatste decennium... En de laatste vijf wedstrijden die ze tegen elkaar hebben gespeeld, heeft Chelsea niet verloren. Maar ja, oké, okay, andere tijd, uh, dezelfde spelers, maar in een andere vorm. Ja. Tot slot, Jeroen, kunnen beide teams in volle oorlogsterkte aantreden morgen? Um, bij Chelsea missen ze in ieder geval uh, David Luiz, de centerverdediger, Die is geblesseerd geraakt afgelopen weekend in de halve finale van de FA Cup. Dus die speelt zeker niet mee. En dan zijn er nogal spelers die uh, last hebben van het een en ander. John Terry speelt al een uh, week of twee, drie nu met uh, twee gebroken ribben. Maar ja, dat is ook typerend natuurlijk voor de situatie. Die, uh, die, die, die bijt de pijn en uh, die gaat door op zijn tandvlees. Om maar in ieder geval uh, zover mogelijk in, uh, in de Champions League. Maar ook in de competitie in de FA Cup te komen. En uh, Barcelona, daar uh, komt iedereen zo'n beetje terug. Uh, Piqué, Alves... Keita, die, uh, die zijn er weer bij. Afvalaai. En natuurlijk Afvalaai, ja. hè? Ja, ja want uh, we waren heel even bij de training uh, vanmiddag. We mogen nog twintig minuutjes kijken. Maar uh, Ibrahim Afvalaai uh, was erbij. En vol uh, mooi om te zien, hè? Dan, uh, dan, dan, dan, dan zie je al die, die grote verdetten van Barcelona. Maar uh, die beschouwen. En uh, toch wel als één van hun eigenlijk. Ze uh, zoeken heel erg contact. Uh, je ziet duidelijk dat ze blij zijn dat hij er weer bij is. Hij wordt echt geaccepteerd op basis van zijn voetbalkwaliteit. Want ze speelden even een Maar uh, Afvali deed echt moeiteloos mee. Ja, hopen op speelminuten voor hem uh, morgenavond. Dat zou heel mooi zijn. Jeroen Rutte dankjewel. We horen jou morgen op uh, Nederland 3 bij het live verslag van Chelsea Barcelona. En het is natuurlijk ook te volgen op Radio 1. En die liedjes die naadloos verbonden zijn met het WK voetbal, het zo succesvolle WK voetbal voor Nederland van 2010. Maffiki Solo met Marabi, het thema liedje aan het begin van Studio Sport Zomer. Tennisser Robin Haase heeft de tweede ronde bereikt... van het Masters-toernooi in Monte Carlo. Hij had daarbij wel het geluk aan zijn zijde. Hij won de eerste set van de Argentijn Juan Monaco met 7-5. Hij verloor de tweede set met 6-0. En bij een 3-2-voorsprong voor Monaco in de derde set... ging die Argentijn door zijn enkel en moest de strijd staken. Uh, ze stuit in de tweede ronde van dit graveltoernooi nu op Fabio Fognini. En Kim Kleisters heeft zich afgemeld voor het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Nu al, ze is nog onvoldoende hersteld van een heupblessure om in Parijs in actie te komen. Ze raakte vorige maand geblesseerd tijdens het toernooi van Miami. Haar entree staat nu gepland voor 17 juni in Nederland bij het grastoernooi van Rosmalen.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 De ploeg, ik kreeg wat ik voel, de rug tegen schouders te ronden. Niet sierbegin, het heeft geenzin, gewaardeer vergeet zo'n wonder. Hand aan de ploeg, ik kreeg wat ik vroeg, de rug tegen schouders te ronden. Niet sierbegin, het heeft geenzin, gewaardeer op wonder. de, bloed, vroeg, de, de, begin, zin, de op wonder. Vechten, vallen en opstaan, dat was Rowan Hesse. En daarmee eindigt deze lange uitzending van NOS langs de lijn. Bayern München tegen Real Madrid eindigde vandaag in 2-1. De return in deze halve finale Champions League is volgende week woensdag. En morgen dan zijn we er om half negen met ook rechtstreeks Chelsea tegen Barcelona. Straks het Oog met Mieke van der Wij. Singles in Nederland. Er uh, is met mij niet per se iets mis, maar dit is mijn situatie... en ik maak er het beste van. Het worden er steeds meer, vooral in grote steden. Als ik s'avonds in bed lig, dan denk ik wel eens... Oh, ik zou zomaar dood kunnen gaan in dat enigszins ongeordende huis. Hoe doe je dat eigenlijk? Leven in je eentje? Ja, dat denk ik wel eens aan. Echt best vaak eigenlijk. Zondag in een cursus alleen zijn, deel 3: moeilijke momenten. Ik heb een de kinderwens en uh, ik heb geen vriend. Zondagavond, 9 uur...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 Mannen die de lat hoog leggen gaan naar Mensenrelatie.nl. Kijk deze zaterdag live op je tv naar Barcelona Real Madrid. Bestel deze topwedstrijd op Ziggo.nl TV op bestelling. Weer een relatie Mens en Relatie.nl. Dit is Radio 1.